9 uur. Negens met het NOS-journaal. Het gemeentebestuur van Utrecht heeft in landelijke kranten een rouwadvertentie geplaatst over de aanslag in de tram. Afgelopen maandag 18 maart was een dag van angst, woede en verdriet. Een dag die je nooit hoopt mee te maken, staat in de tekst. Ook staat er een fragment in van de toespraak die burgemeester van Zanen gisteren hield bij de Stille Tocht. Aan die tocht in Utrecht deden naar schatting 16.000 mensen mee. Na het vrijdagmiddaggebed was er gisteren ook een herdenking van moskeebezoekers. Criminelen dumpen steeds vaker drugsafval in de natuur. Volgens de politie waren er vorig jaar bijna 300 dumpingen, 85 meer dan het jaar ervoor. Gemeenten zijn het zat dat ze moeten opdraaien voor de opruimkosten en willen dat het Rijk meebetaalt. Vooral in Limburg en Noord-Brabant wordt vaak drugsafval gedumpt, maar ook in Gelderland en Zuid-Holland zijn steeds meer meldingen. In het noordoosten van de Verenigde Staten is een onbekend schilderij van Vincent van Gogh opgedoken. Het doek Vaas met klaprozen hing al jaren in een museum in Hartford. Belandde in het depot omdat het museum dacht dat het geen echte Van Gogh was. Röntgenonderzoek van het Van Gogh Museum in Amsterdam bracht aan het licht... dat er onder de bloemen een zelfportret van de schilder zit. Van Gogh heeft daar waarschijnlijk overheen geschilderd uit geldgebrek. Cabaretier Freek de Jonge heeft gisteravond de opening van het boekenbal verstoord... met een oproep tegen Thierry Baudet... De jongen riep vanuit de zaal dat er een verklaring moest komen... over de verkiezingsspeech die Baudet had gehouden. De leider van Forum voor Democratie had gezegd... dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten... de samenleving ondermijnen. En daar wilde de jongen tegen protesteren. Het weer wisselend plaatselijk wat regen. Vanmiddag klaart het vanuit het noorden geleidelijk op. Wordt het 9 tot 14 graden. Komende nacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen zonnige periode, dan wordt het 8 tot 12 graden. Maandag valt er wat regen.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 Doe leeft. leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. leeft. So Straks de Zandvoortse bericht. En natuurlijk over zich wat gebeurde en door de jaren heen. tweede keer dat we weer radio radioprogramma. Just like in the movies. De konijntje blijft dat je daar natuurlijk even wat vergeluiden geluiden voor moet pakken natuurlijk. Dit was uh, ja ze nieuwe cd uit deze band. Ik heb het over de Circa Waves. And, uh, what it Like Over There En uh, ze hebben ook alweer een nieuwe CD dit, Of single, dit is zeg maar de voor, uh, vorige single Dit heet Movies en de laatste heet Passport Ik zag hem gisteren, zag ik hem ergens verschijnen Hé, hey, ze trekken gewoon alles uh, leeg Binnen een paar weken Nou goed, al aandacht daar zich toe te trekken natuurlijk. Het is uh, de zaterdagmorgen, tijd voor Een kijkje in het verleden wat gebeurde er door de jaren heen? Het was 1751 bij een dijk, uh, bij Lopik, daar, bij de Uitweg uit heet dat. Daar is een, uh, zeg maar een soort wiel ontstaan. En later hebben ze daar uh, hebben ze de fietsen bij gemaakt. What the fuck? Oh, nee, wacht. Nee, nee. Zeg maar, er is een dijkdoorbraak. Door, dijk en dan wordt er zo'n gigantische stroming ontstaat dat daar een gigantisch diep gat kan ontstaan... van 10 tot en met 25 meter diep. En dat is dan bij zo'n uh, rivier. En dan moet daar weer een dijk omheen gemaakt worden. Maar dan kunnen ze dat, dat gat niet dichtmaken, want het is zo ongelooflijk diep. Dan geven ze dat ze de dijk dan weer om dat wiel heen doen. Dat gebeurde in 1751. Goed, bijloop. Ja. Ik wat vertel wat gebeurde er? Ja, het is vandaag 22 jaar geleden. Het is heel ernstig. De slag bij Beverwijk. Oh? Heb je daar wel eens van gehoord? Het was een dus geweldige ja. treffen. Dus de hooligans van Feyenoord en Ajax. Dus uh, je hebt de S. CF, hooligans, die zijn dus van Feyenoord en de f site van Ajax. Ja. En het was dus zo, de politie was ergens op de hoogte dat ze elkaar ergens zouden treffen. Dus ze hadden eigenlijk al een heel peloton en ME'ers naar bij de Zwarte Markt van Beverwijk gestationeerd. Uiteindelijk zijn ze dus gewoon een weiland ergens ingegaan. En ze hadden elk gewoon een paar honderd man bij zich. En de politie was te laat... En ze moesten machteloos toekijken hoe de hooligans van beide op elkaar met messen, honkbakknuppels, ijzeren staven, stroomstootwapens... glauwhamers en andere... Middeleeuws uh, en treffen. Ongekende wijze te lijf gingen. Ja. Zijn er beelden van? Die waren toen nog niet, hè? Nou, uh, Jay Bordet, dit is echt de renaissance. Is Dat dit is de renaissance. Dit is de renaissance. Maar het is, ergste bij de vechtpartij overleed... één Ajax-hooligan, Carlo Piccorni. Die, die maakte carny, deel yeah. uit van de, uh, van, de, van, de, van de harde kern... En uh, die heeft een combinatie van hersenletsel en de klappen van de klauwhamer en steekwonden in de rug. Het is, ja, lijkt... is echt zo kinderachtig, dit allemaal. Het ja, ja, zijn ook dus... allemaal mannen voor mijn gevoel. Ik heb niet idee dat er vrouwen bij waren. Ja, er zijn beelden van. Natuurlijk. Als je dat op YouTube invoert. Heb krijg je dat je... gedaan? Ja, oh, ik heb oh, even een tijdje zitten kijken. Vond je dat is... leuk of wat? Nou, nee, ja, nee. lachen man. Nee, het duurt echt maar enkele minuten. Het is gewoon meer het, het samenkomen, het heel de indruk maken op elkaar. Net zoals Astrid, en Asterix, de Overlijks en de Rowijnen zo. Dat idee. Dat idee, alleen dan is het echt een paar minuten. Even een beetje indruk maken en dan gaan ze weer uit elkaar. Maar ja, op dat heeft deze Carlo wel allerlei klappen op zijn hoofd ja. moeten verduren. Oh. En heeft hij dus het leven gelaten. Ja. Oké, okay, kijk even naar Marcus. van de ja. ja, in. Uh, uh, negen, of, uh, sorry, 1857 wordt in New York uh, de première van de uh, Personenlift met valbeveiliging geïntroduceerd uh, okay. voor die Dieper. tijd, ja. Ja, ja. De, de liften werden eigenlijk al gebruikt in de, in de tijd van de, van de Egyptenaren. Die gebruikten al vrij veel uh, liften. Ja, ja dat was um, om die lift omhoog te trekken. Of? Ja, nou, nou ja dat ja. werd echt met controle en zo. Maar tot die tijd was er dus, ja, als een lift een kabelbreuk had... of iemand liet uh, los, of ja. de motor hield het niet, of wat dan ook... dan viel gewoon de lift naar beneden. Nou, uh, de, de Otis was de, uh, de uitvinder van, de, uh, van dit systeem... En die heeft op een, op een plein tijdens een wereldconferentie heeft, hij, uh, heeft hij het ook getest. Het apparaat ging uh, acht verdiepingen omhoog. En daar uh, hakte de, de liftbediende het touw oh, door. Oké. Okay. En hij stond zelf op de lift. Uh, en die lift viel ja, eigenlijk maar een, een, enkele, uh, uh, een klein stukje naar beneden. En door een, tand, uh, ja, een, een, een systeem met, uh, met tanden uh, railsen werd hij uh, ja, opgevangen. En uh, stond hij stil. Oké. Okay. Ja, dat, dat was eigenlijk het, het begin van de, de liften die veilig waren. Wat dus wel okay. altijd helpt, en dat heb ik altijd begrepen, zeg Maar als je in de lift staat en hij zou wel naar beneden vallen en die werkt niet, moet je vlak voordat je neerst, dan moet je omhoog, omhoog springen. schijnt iets te helpen heb ik gezien bij midborsters. Iets hoor, dat helpt, helpt een klein beetje maar. Ja, maar je ja, weet niet hoe dit neerkomt. Heen? Dus de sta je wel te springen, ja, dan gaat het ja. nog harder. Ja, nog, dat is waar. Uh, nou goed, Aerial flot Vlucht 593. Uh, die stort neer. Het is een Russische vliegtuigmaatschappij. In 1994. Hij was op weg van Moskou naar nou, Hongkong. En... Um, aan boord zaten niet heel veel passagiers, maar toch 63 uh, passagiers waren aan boord. En de piloot, je had zijn twee kinderen meegenomen. Eén keer per jaar mocht hij dan zijn kinderen meenemen. En die kwamen toch een gegeven moment halfwege de vlucht. kwamen ze zeggen, even kijken in de cockpit. En hij had hem op de automatische piloot gezet. En uh, zijn dochter ging erachter zitten en uh, drukte op een knopje. Ging bij de automatische piloot. Toen dacht de dochter van, hey, ik ben echt aan het vliegen. Toen mocht de zoon erachter uh, plaatsnemen. Die ging ook aan de tuurknuppel trekken. En uh, nou ja gebeurde niet echt heel veel. Tot een gegeven moment is de automatische piloot... voor de helft eigenlijk uitgegaan. Dat viel niet de eerste instantie meteen op. Maar die zoon zei na een paar seconden zo van... hé, hey, alleen geluiden. Toen zei hij, ja, er zijn wel meer geluiden in de cockpit. En uiteindelijk is die vlucht uh, in tol... Uh, uh, oh, dingen ja, dus, terechtgekomen ja, ja. en toen kon de piloot niet meer op tijd in de stoel terechtkomen om de stuurknuppel te corrigeren en toen stortte het hele vliegtuig neer door maar iets knulig. Waarom weet je nog wat dit allemaal gebeurd is? Nou, ja, wat dacht je van de zwarte doos, Dat ik er naast zit luisteren. Zaten er de gesprekken daar ook in. Daar enzo? zaten de gesprekken allemaal hey, in. wat, wat gaan we hard? Ja, wat gaan we hard? Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Nou, het is echt triest, uh, want ik bedoel, dit uh, was, hij had het goed voorbereid, maar zijn automatische piloot, dat hoor je al vaker. Hè. Die kan je dus eigenlijk gewoon, kan je kan hem eruit trekken door uit die stuurknuppel gewoon flink te trekken, dan uiteindelijk uh. schiet Eruit. En dan ja. zou je denken, nou ja, dat moet meer beveiligd worden. Maar ik heb het toch al een paar keer gehoord, dit verhaal. Oh, Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, ja. ja, ik had net wat. Nou ja, hier. Uh, in 1648 uh, tekenden Frankrijk en de Republiek der Zeven verenigde Nederland het verdrag van Concordia. Wat was dat dan voor verdrag? Dat daarbij werd uh, het eiland Sint Maarten gedeeld. Aha. Dus dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat is zeker bijzonder. Goed. In, uh, kijk, in 1919 uh, Benito uh, Mussolini richtte fascistische partij op. En uh, dat was natuurlijk uit het feit dat ze uit de Eerste Wereldoorlog af uh, uitkwamen en daar uh, nou, niet echt helemaal goed uitkwamen. Het berooit heel veel schulden en heel veel soldaten die waren zo ontevreden over het feit hoe ze behandeld werden. Dat ze uiteindelijk uh, de fascistische partij uh, op stelden. En uh, ja, dat was... De individu is uh, ondergeschikt aan het regime. En heel veel soldaten die hadden eigenlijk zeg maar, die waren al gewend om in een bepaald regime te werken. En als je dan de lijn vasthoudt, kan dat werken. En dit, dit ging heel ver, maar uiteindelijk werd de lijn niet door iedereen goed bewaakt. En ja, dan uiteindelijk kreeg je toch allemaal loszand. En ja, fascistisch. Is in het begin wel goed opgezet, maar uiteindelijk liep dat helemaal uit de hand. En nou ja nu is het echt heel iets negatiefs. Fascisme. Dat zou echt, Hitler valt ook onder fascisme, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk, de idealen waren in het begin wel goed. Om zeg maar het land weer erbovenop bovenop te helpen, maar het liep uit de hand. Goed, wat gebeurde uh, ja. er nog meer? Ja, in 1948 wordt in Parijs de Citroën Deux Chevaux ja uh, doopgehouden, oftewel gelanceerd. Ja. de Deux uh, yeah. um, ja, de de beter bekend als de eend, de lelijke eend. En in het, in België wordt hij de Geit genoemd of het Geitje. Uh, ja, het is natuurlijk het, het, het autootje wat. Uh, ja, sommigen uh, uh, beminnen en anderen echt het lelijkste ding vinden maar, wat er ooit is. Uh, wat wat er was ook weer is, de theorie achter de. Was dat niet dat ja, je ja. een geit moest vervoeren en nog iets? Ja, ja aardappels, de twee met aardappels? Het, aardappels. Het, het, uh, het is een auto met twee uh, pk. Ja? Uh, en de reden daarvan was omdat de, uh, het belastingssysteem... in Frankrijk op het aantal pk's van je auto werd uh, gedaan. Dus toen hadden ze zoiets. Dan had je, hoefde je er geen uh, belasting over te betalen. Dat is de reden dat die gelanceerd is en zo succesvol was. Um, ik weet even niet meer zeker of het nou bij deze auto was... of de Snoek, dat, uh, de, um, dat het idee was dat je achterin uh, eieren moest kunnen vervoeren over het land. Dat ze en dat niets die, moesten breken. En dat ze niet moesten breken. Was dat bij ja, deze auto? Ja, zeker. En dat ja. ook... Uh, het, het, uh, het was zo, de, de, twee boeren moesten 50 kilogram aardappelen kunnen vervoeren. of een vak met 50 liter wijn. Oké. Okay. En ook, dus, uh, dat, uh, een, ook of een schaap dat moest ook zo kunnen. En uh, eieren mochten niet breken. En overige eisen waren goedkoop, betrouwbaar. Een, bo een boerin moest ermee naar de markt kunnen rijden. Ondanks dat pookje. Want uh, vrouwen die kon, waren Echt. niet zo slim, dus ze konden natuurlijk niet rijden. Nee, dus, uh, nee. Maar het is wel I, leuk. Het is. Uh, het, het, ja. het, het, het... Was wel, zeg maar, het, het iconische uh, hydraulische uh, veersysteem uh, was volgens mij dit de eerste auto die dat had. Goed, nog even het jaartel, want dan moeten we even plaatsen welk jaar dat was. N 1948. 1948. Goed, nou nog één ding moet ik uh, noemen. Dat is Ja, kon niet uitblijven. De film Titanic wint 11 Oscars. En daarmee breekt hij het record van Ben Hur. Dat was in 1959. En de Titanic was natuurlijk kwam uit in 1998. Ja, dat is 20 jaar geleden. Dat is 21 jaar geleden. geweldige film. Ja, geweldige film. Iedere keer als hij weer op tv langskomt, kijk ik er toch weer uit. Ja, maar bepaalde, bepaalde scènes stap ik dan toch uit. Uh, dan zeg maar dat gedoe dat met gesleept uh, door die uh, cabins. Hoe noem je dat? De hutten en uiteindelijk ook het, het, het vlot... De zijn doe ik ook even niet. Dat vind ik even te emotioneel. Maar hij had gewoon op die deur gekund. Dat hebben ze onderzocht. Had er makkelijk bij gekund. Wat een slap gedoe zeg. Echt niet goed opgelet. Oké, hier op de radio. Sam Fender, Play God. On the screen, keeps a keen eye on the in-between fijn stemgeluid van Sam Fender. Een Play God. Ik had toch wel een beetje, een man moet een beetje een uh, stem hebben, hè. Iets van die hele hoge stem, want dat schrijft tegenwoordig heel erg interessant. Van die, oh, van die zangers die ook een hele moeilijke jeugd hebben gehad en dan van die hele muziek maken. Ja, dat, ja sorry, dat hoor ik altijd van boven van de, de slaapkamer van mijn dochter die dead, dat soort muziek dus ik krijg er helemaal allergisch van gewoon er helemaal allergisch van gewoon dat soort muziek goed Sam Fender en My God wie zou het niet eens willen God te spelen nou het is dit uh, is de uh, tijd voor de verjaardagen natuurlijk wie is de jarig we doen een kleine greep eruit dus, uh, ze wordt vandaag 66 Chaka Oh, wacht, Ja, ja precies. Doe nog? Ja, ze wordt vandaag 66. Ze heet eigenlijk Yvette Marie Stevens. En ze was de oudste van vijf kinderen. En samen met de zus heeft ze ooit in de Sheriff's of Black uh, heeft ze gezeten. Maar ook heeft ze bij de Black Panther Party gezeten. Ja, yeah, Black Fowler. Wat is die Hollandse. Wie? Een Nederlandse is zij. Stevens, bedoel je? Nee, uh, Yvette Marie Stevens, ja. Ja, je zou bijna denken. Nee, dat is niet... Is, is, ja. Maar goed, het oh, is, okay. uh, uiteindelijk omdat ze bij de Black Party zat... Uh, tot 1969, oh, hè, daarna niet meer... kreeg ze een andere naam, kreeg ze kreeg een Zuid-Afrikaanse naam. En dat was Tjaka Kaan. Adune. Adufe. Nou ja, het is bijna niet allemaal laten spreken. En uiteindelijk trouwden ze met de bassist Hazan Kaan. En ja, toen uiteindelijk ja, dan pak je de voornaam Chaka en de naam van die bassist Kaan, en dan wordt het Chaka Kaan. Uiteindelijk is ze wel weer van die deze man gescheiden natuurlijk, maar heeft ze de naam wel vastgehouden. En in, uh, in de jaren zeventig is ze ook bij Rufus is gaan spelen en toen had ze natuurlijk uh, uh, leuke hits met... Uh... Ja, dit was de later de grote, met dit wobbelt met Roofers, Ain't Nobody, I'm Every Woman is ook een plaat van haar natuurlijk. Ja. Het is allemaal van Shaka ja. Khan. Ja, maar dat is ook diegene die uh, de gitarist van Shaka Khan en uh, de, de songwriter. Ja. Yeah. Hoe heet hij ook weer? Uh, maar die, die, heet, die, die is weer met een uh, comeback uh, teruggekomen uh, ook. Oké. Okay. Heel bekend. N N Niels? Oh, nou, ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, ik zit wel te denken, Shahn uh, heeft natuurlijk ook wel weer nieuw werk uit. En Volgens mij ah. had ik dat ergens ook nog. Nou, ik zoek er nog wel even op. Misschien draaien we de nieuwe plaats van Shargaan ook wel. Die is best wel, wel aardig eigenlijk. Nou, vertel, wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag 73 geworden. Uh, Lee Towers. Ja. Lee Towers. Shit, dat had ik even, ja. had ik even heb je die muziek kunnen. Nee, die oh. heb uh, oh, uh, ik niet opgeleven. Ik wacht nu zo'n zo heerlijke. Ja. Die uh, hoe heet hij ook weer? Ah. Wat weet je? Had hij ook weer? Noem, eens even, even, noem, eens, even noem ja. eens even wat. Noem eens even wat, noem eens even wat. Um, ja. Sweet Memory. Ja. Sweet Caroline? Song toen hier in Zandkort? Ja, het Met het een gouden microfoon. Ja, en uh, hij was natuurlijk uh, bekend door kraanmachinist, was hij, geloof ik. Het kom bij Willem Duis, kom je in de, de TV-show. Dat, dat heette toen alles, geloof ik. Maar uiteindelijk zijn eerste plaat, plaatje was Louise. De, het Show oh, oh ja. Hij, was deel, hij maakte deel uit van het Show Len Hauser en de Drifter 5. en brak door in 1975... toen hij uh, door Willem... Uh, Prui, uh, Duis? Door Willem Duis uh, uh, mocht zingen... Uh, in Kraanmachinist uit Rotterdam. Ja. Yeah. dus It's raining in my heart was een hit. You'll never walk alone. Dat is natuurlijk de klassieker. Hoe kunnen we dat vergeten? Nou goed, ja. later uh, heeft hij in 1980... een paar jaar later heeft hij uh, een heel groot concert gegeven... in de Doelen. Helemaal uitverkocht. In 1981 weer helemaal uitverkocht in het Carré... Hij heeft ook in films gespeeld en hij heeft in 2017 Edison œuvreprijs in de wacht gesleept. Voor alles wat hij gemaakt heeft. Voor wow. Alles fantastisch. Ja, ja, ja. Nou, vandaag uh, wie zien we nog meer? Ja, ik had Karen Young. En uh, Ze is al overleden, maar ze is, ze is van 1951. Ze is maar 40 geworden. En die had toch een, een uh, grote hit met hot shot. En hot ze is shot. aan de maat sfeer overleden. Hot dus dat, Was dat dan nou een beetje zo'n. Maar ik weet dat wel, dat daar, uh, Donna Summer dat zo'n uh, I'm a hot shot, Maar deze Hotshot shot ken ik niet, maar het was een grote hit van haar. Ja, klopt. Vandaag wordt uh, een collega van mij disjockey. Gijs van wordt 53. Vroeger heette hij Peter van der Vlug. En ik heb met hem een radioprogramma's gemaakt in Schagen. Hij heeft dat lang op een counterboard gezet, extra één is doorgestroomd naar Veronica. En nu zit hij op radio 2. En daar doet hij dagelijks een uh, radioprogramma natuurlijk. Eh. Uh, we hebben ook nog wel eens een vriendinnetje samengedeeld. We hebben wel eens ruzie over gehad, oh, zeg maar. Okay. Ja, ik zeg. Dat is minder mindere tijd. Goed, wie uh, hier, is... hier willen we meer over weten, ja, snap ik. Daarover straks meer. Ja. Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Het is een Nacht. Ja? Guus Meeuwens. Ja, en hij is toch heel jong, hè? Vind, vind ik hoor. Ja? Uh, jong. 47 is hij geworden vandaag. Dat vind niet ik, vind jong, ik een niet jong man. Hallo, leef. wij zitten aan de andere kant. hè? Wij zitten boven de 50 al. Jij zit toch onder de 30. Ja. ja. Dan krijg je dat. Uh, John Carson is van, zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is violist en fiddlin. Uh, fiddler, zo wordt hij hier genoemd. En hij is op jonge leeftijd. Hij is geboren in 1868. Uh, 60, hè. Echt een, echt een oh. tijdje geleden. Gewoon even. En dan moet ik altijd even denken... Van, hoe klinkt zo'n Want dan altijd? Hè? Want ik druk dat soort dingen zoek ik even uit. Hier. Hij stond echt aan het begin van ja, het uitbrengen van platen. Dit oh. is een muziek. speelde gewoon op straat natuurlijk. Maar hij werd zo populair dat hij uiteindelijk gewoon dat platenmaatschappijen dacht. Die bestonden net, net, zeg maar, 40 jaar of zoiets. Die dacht van, hé, hey, dit moeten we uitbrengen. Toen werd hij heel erg groot. Nou, hij was in het begin nog wel te vinden in katoenfabrieken waar hij werkte. Hij speelde gewoon op straat uiteindelijk. En uiteindelijk kreeg hij een grote carrière. En het is helemaal het begin van de platenindustrie ook gewoon. Dat is wel mij geindig. John Carson. Goed, wie nog meer? Ja, Rick Okasek. Hij is geboren Richard Otkasek. En hij is in Baltimore geboren en is oprichter en zanger van de band The Cars. Oh, die ken ik wel van dit. En jij daar muziek vanaf? Ja, hoor. Oh, het zware mooie geluid. Echt. één keer dit jaar dan wordt de. Hoe heet je ook weer? Die top 40. die lijst ook weer? Guilty Pleasures of zo? Nee, dat is van deze plaats. Ja, dit is van Guilty Pleasures. Hadden nog ooit een hit met dit? Is wat minder bekend. Ook niet onaardig. Is momenteel weer helemaal hip. hip dit soort muziek. Synthesizers, niet te moeilijk spelen. The Cars. En uh, hoe oud wordt die eigenlijk? Want dat heb ik al even niet gezien. Uh, dan moet ik even kijken hoor. Ja, ik ben hem nu weer kwijt. 70 zie ik hier net toevallig. Ja, ja, wat een Damon Albarn wordt vandaag 51 zanger van Blur. Ja, die had grote hits met onder andere dit. En het mooiste van Blur is misschien ook wel dit. Hè, gewoon. Song 2. Let even op de gitaar. Dit is zo fijn gewoon. Het is te hard naar voor de radio, maar zo fijn dit. Hij wordt vandaag dus 51. Momenteel is hij natuurlijk met het project bezig. Het Gorilla's. En dat is gewoon eigenlijk alleen maar animatie. En ze maken toen ook, ook optredens met grote schermen erbij. Heel aparts. Dus, wie is de meerjarig? Ja, wordt vandaag uh, 56. Monique Rozier... En die is onder andere bekend van Seges A. En daar speelde ze de, de rol van Pien. Uh, maar wat er ook wel bijzonder maakt is dat ze uh, uh, meedeed aan uh, verschillende uh, race en uh, uh, rally uh, races. En uh, daarmee de enige Nederlandse vrouw die in het uh, Nederlandse rally kampioenschap uh, meedeed. Um, daarnaast uh, rijdt ze ook uh, ja, in de Ferrari Cup. Dus uh, oh, ja, mm. dat is wel een, komt vast wel eens op Frantwoord. Nou, ja. Leuk. Ja. Yeah. Die vandaag ook krijgt is het Alan Blakely. En ik denk, je, wie is dat? Uh, die kent die naam helemaal niet. Maar hij uh, was de Britse uh, producer van de Tremolo's. En ook uh, heeft dus, hij toen de tijd die liedjes van, uh, uh, van uh, Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch... En het was Hold Tight and Bandit. Bandit, shake me any way you want me. En dat, dat, dat heel bekende liedje Zabadak. Dat is, eh. Uh, Karikakorika, Karaka. kaka. Weet je dat liedje? Oké. Okay. Dat ken je ah, toch ja. wel? Ja. Nee. En, maar hij heeft dus ook voor Engelbert Humperdinck geschreven en, uh, en voor Elf Prestie. Het is okay. echt een hele bekende man. En hij schrijft nog steeds. En hey, ik was zeggen, hij is nog steeds actief, want ik zie dat er geen sterfstaat erbij staat. Ik, ik, ik, dat is een nee, moet je uh, ook gewoon. Ik hoor een. Uh, Jolanda-keuze aankomen. Ja, ik nee zit er wel oh. een beetje aan te denken. Ja. Nou, echt de compensatie doen we nog één keer dan gewoon. Nog even Blur Song 2. Gewoon even te compenseren oh, alvast, voor straks. Nou, dit is wel lekker. Dit, dit is fijn, hè? Ja. Het was simpelheid en top, maar zo... Maar goed, nee, straks de Jolanda-keuze. Ik waren ga wel even pjaar. de songlijst laten zien van wat hij allemaal geschreven heeft. Ja, dan kunnen echt we daar... Echt niet normaal. Dus echt niet normaal, man. Ik heb er geen woorden voor. Echt niet normaal. Done. Just the silent treatment, while I've given myself the benefit of my own doubt. Four thoughts away from. En dat heet here Fantasy, ja, mijn fantasies laat als ik dit altijd hoor. En nou goed, dus de zaterdagmorgen. ja, die is allemaal weer geinig hoor. Oh, wat krijgen we nou weer? Opnieuw gaan we voorbij onze horizon te bereiken. Oh ja. We gaan een renaissance teweeg brengen. Ja, dat gaan we waarin doen. ons zelfvertrouwen is hersteld. Nou precies, maar... dat gaan we gewoon doen, de renaissance. Grappig bij E.V. Jinnik, gisteren uh, hadden ze ook wat fans uitgenodigd... die zeg maar uh, echt, Thierry oh, Baudet hadden gestemd. Echt voor een van democratie natuurlijk. En daar krijg je een antwoord. En dat precies wat een beetje in mijn hoofd had ook gewoon. Hè? Ben jij Forum fan van het Eerste Uur? Was je meteen uh, om eigenlijk? Ja, zeker. Ik zit eigenlijk al vanaf het begin af aan, vanaf de Denk, ben ik al helemaal uh, fan. Sinds uh, Theo Hiddema bij de Wereldrijd doorkwam, was ik eigenlijk gelijk van, dit is echt een frisse wind. Er is echt iemand die ja, spijkers ja. op zijn kop slaat. Echt frisse, frisse, wind. Wind. frisse wind. Als ik echt die oude man zie, denk ik, echt, het is echt een frisse wind. Nou, Rijkt. ik hoop niet dat hij een wind laat, want die zal niet zo fris ruiken, denk, nee, maar denk ik. Nee, dat niet? Nee, ik vond het wel grappig. Is dat toch echt typerend, uh, Thierry Baudet, nou goed, maakt niet uit. Nou ja, het er was wel studentrecht, student hè? Dus even normaal, hè. Meer respect, hè. Ja, zo klonk, het wel de de de een de beetje. De. Ja. Nee, helemaal, helemaal waar. Leuk op te zien. Maar ik vond dat ze er heel goed mee om ging. Uh, je even Jinnik, gisteren. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen eigenlijk alweer tijd voor de bericht hè? Ik Zeker had echt niet weet, opgelegd. Heb ik dat voorbereid? Nou, goed, maakt niet uit. Vertel maar. Ja, de he? levende gevonden bruinvis die. Die uh, laatst is aangespoeld. Is niet uh, meer. Is niet meer. Ah, nee. Ja, ik denk, je hebt zo'n positief bericht. Ik moet een bam, erover een van de ja. activiteit. Hebben ze echt... Hebben ze op geschiet of zo? Wat hebben ze gedaan? Want ze uh, hadden ze geen heer kunnen Ze heel veel uh, eerste hulp uh, door de, bij zoogdieren EHBZ. Eh... Uh, werd, werd uitgevoerd door mee... Ja, er is gewoon Eerst een bij van. Eerste hulp bij zoogdieren. Ja. Bij zee-incidenten. Bij zee oh, sorry. Bij niet Oh ja. Nee, okay. Eerste hulp bij zeezoogdieren. Oftewel EHBZ. Ik vind, ik vind hem mooi. Er was, oh, okay. uh, was uitge, uitgevoerd, maar uh, helaas uh, het dier uh, heeft het niet overleefd. Oké. Okay. Dus helpt het wel. Inflatieve het vanzelf op. Goed. Er zijn uh, raadskamervragen gesteld over het pub op evenement van Mart Vissen. Dat is die uh, ontwerper natuurlijk die uh, in het Zandvoetsmuseum... en uh, ook in het gemeentehuis heeft hij uh, allerlei dingen daar tentoongesteld. En daar zijn we al wat bij kosten bij gekomen. En het werd eerst geraamd op 26.400. Uh, nou moet het allemaal weer hersteld worden. En nu is het een beetje onduidelijk of de vloer dan wel door Mart wordt betaald. Niet door Mart. Nou ja, goed. En moet de gemeente dat zelf ophoesten? En hoeveel geld is er eigenlijk mee verdiend? Ze weten wel achterhaald dat er 8.000 bezoekers erop af zijn gekomen dat het echt een goede PR-stunt is geweest. Dat er heel veel mensen aan komen zijn geweest, zijn, zijn geweest om dat te kijken. Maar nou ja, goed, over het geld zijn ze nog een beetje aan het bakkeleien... waar het vandaan moet komen. Nou, misschien is voor Marten ook even een goede reclame-stunt geweest... dat hij ook wel wat meer mag bijdragen natuurlijk. Hè? Ja. Hij is nog steeds actief, toch? Hij is nog steeds aan het ontwerpen. Dus vertel, wat dan 28 meer? 28 maart, dat is komende donderdag... Is, er, uh, is de opening van de kinderkunstlijn in het Zandvoort Museum om twee uur. En diezelfde dag heb je ook nog de regenboogborrel voor jong en oud. En uh, daar wil ik eigenlijk ook nog even mee zeggen dat er een enquête is. Of heb ik net al verteld, want een enquête is uh, door de gemeente Zandvoort... en die heb ik gedeeld op uh, internet over voel ja, je je veilig... Ja precies, pink... Uh, dus uh, ik denk ja. dat ze die zeker daar op die regenboogborrel ook ook eventjes... Uh, Lijkt me logisch het, dat ze dat aan elkaar linken. In het licht moeten uh, ja. brengen. Ja, zeker. Goed. Ja, en uh, ook de, uh, de apotheek in Zandvoort is om. Uh, we krijgen een kijksluiter. Oftewel kijksluiter. Een, een kijksluiter? kijksluiter. Je hebt een bijsluiter een kijksluiter? kijksluiter? Nee. Oh. Nou, het uh, idee is dat je uh, op het moment dat je een, een medicijn... Uh, staat er altijd in de, uh, in de bijsluiter. Staat netjes hoe vaak je het mag gebruiken. Wanneer je het moet gebruiken. Hoe lang je het mag gebruiken. Dus ja? de, en hoe lang je het moet gebruiken. Nou ja, dat best wel, het is best wel een lap tekst. En veel mensen uh, slaan het eigenlijk over. Dus wat hebben de, de apotheken in Nederland besloten? Ze hebben besloten om voor verschillende uh, medicijnen en gewoon een, een filmpje te maken met daarin een korte uitleg met oh, okay. een animatie van nou zo moet je het gebruiken zo. en dan ook op een beetje een leuke manier Ik wil zeggen van die hele leuke tekenies, ik zie het ook hier toevallig op de Zandvoortse krant staan ja, leuke animatie ja, ja. en uh, nou, vanaf nu is dat dus ook in Zandvoort uh, uh, mogelijk dus Om... uh, op zich, uh, ik vind dat positief ontwikkeling echt wel, dat, echt wel. Uh... goed, de 11 editie van Curinair Zandvoort zit aan een, hangt aan een zedendraadje. draadje er zijn nog maar vijf, nee, acht inschrijvingen en het waren eerst nog maar vijf inschrijvingen. Maar ze hebben flink gelobbyd. En nu zijn het er acht. En ze hebben bepaalde deelnemers ook maar twee stands toebedeeld. Want ja, het moet toch een beetje vol raken. Maar ze, ze moeten in ieder geval, moeten ze tien 10 uh, hebben, anders kunnen ze niet doorgaan. En dat moet dan uh, voor 31 maart moet het bekend zijn. Het gaat natuurlijk om 28, 29 en 30 juni. Dan gaan ze dus weer het Unicurinair weekend, uh, Curinair Zandvoort uh, beginnen. Het is natuurlijk alleen maar ter promotie eigenlijk van je zaak. Weet je wel, dus je gaat daar op het plein staan, ter promotie van, ik, heb, ik sta nu hier, maar mijn zaak is daar en wij bieden dit aan. En voor een klein bedrag kan je dan allerlei dingen proeven. Die bedragen werden de afgelopen keer wel wat duurder, werd bijna aan verdiend. Dat was niet de opzet. Maar omdat de economie weer aantrekt, die bedrijven het eigenlijk hartstikke druk hebben. We moeten ze dus eigenlijk extra personeel inzetten om op die stand te staan... En heel veel strandtenten haken dan nu al af. Die hebben sowieso, we hebben het niet nodig. We hebben het gedrukt. We, we hebben het culinair weekend helemaal niet nodig. Want ze komen vanzelf al in onze tent. Ja, maar het dus, zou wel heel jammer zijn. Als het is wel niet heel jammer. Het was, was jammer. het was heel en, erg leuk. Het kon, uh, nou zeker, ik ben er wel een fan van. Dus ik om daar uh, ja, even zeker, te kijken. Zeker. Dus, uh, nou nee, ja, goed. Mocht je nog nu denken van, oké, okay, ik meld me wel aan. Die, ze hebben nog twee nodig. Dan doe ik mee en dan vraag ik naar mijn buurman. En dan hebben ze de tien. En dan kunnen ze toch 28, 29 uh, juni beginnen met de elfde editie van het culinair weekend. Misschien kunnen we een culinair stand maken voor CFM de En dan doen we gewoon uh, broodjes met uh, knakworst. Het moet culinaire en dan, zijn, hè? Ja, en dan ondertussen een, een, een, een uh, muziek erbij. Oké. Okay. Dat zou wel leuk zijn. Dan, ja. dan ga, ik, ga ik draaien. het komt er in ieder geval geen twaalfde editie. Ja, maar je moet al drie dagen, hè. Dat is waar. Maar <lacht> uh, komende, komende woensdag is er een eerbetoon aan Lauren Hardy. Want er is een film gemaakt, hè? Ja? Die, die de nadaag van Stan en Olly vertelt. En de uh, film is dus bedacht door Steve Coogan. Maar het leuke is nu, we komen de woensdag, als jij dus komt... Uh, uh, verkleed als Laurel of Hardy ja? met bolhoed en dat soort dingen. En als ze dames kledij hebben van de jaren 30, 40... dan uh, krijgt ze gratis toegang. Oh. Normaal de toegang 7,50 57, inclusief een kop koffie of thee. En uh, krijg je uh, dan wel de koffie of thee? Of is dat dan ook... Uh... Op oh, de film, ja. Nee, maar Het is leuk. Maar het, uh, je moet wel een fan zijn van hun. Want uh, als je geen fan bent, dan is er, er niet zoveel aan, denk ik. Want je moet wel een beetje mee opgegroeid zijn met Lauren Hardy. Ja, het, is echt, het ja, wel, heel dus leuk, als je die kleding... Ik uh, geen idee waar het over gaat, maar... Echt Hardy ken je Zwar, Zwart-wit, dik in de dunne. Oh, dik in de dunne, ja. Met de piano, ik ah, ja. ah, ja. dacht de piano-scène wel, dat als de piano omhoog ja, je, moet... en dan je, je, je, komt die je. allemaal weer terug en valt ja. hij naar beneden. En, en ook ach. met zo'n zo been in het gips en zo. Oh, en dat, en dat, en dat duurt ook zo lang ook allemaal. Maar die film schijnt wel moeite waard. Is dit ook uit de renaissance tijd, dit dan of niet? Nee, maar dat is bijna. zodat we weer even... Als je zo'n filmpje kijkt, dat je weer even tot rust komt. Dat je weer yeah. even, ja. even... Even heel rustig van film. Ja. Gewoon even rustig kan slapen in zo'n theaterzaal. Ik slaven. snap helemaal wat de bedoeling is. Nou goed, tot over de Zandvoortse berichten straks. Die landenkeus. ik geloof dat ze er nog geen tijd in gestoken hebben. Dus het komt straks. Ja. Eh, dan eerst doen we nog even een ander plaatje. De, de, de, oh ja, dit is wel een geine plaatje. Bubblegum heet het. Ze kennen dat niet. Maar goed, dan maak ik er gewoon kennis mee. Het is geinig, gewoon. Het is Confidential Man. 14. confidential man. En het heet Babbegum. Ja, lekker hoor. Ik, ik gebruik het al jaren niet meer, Babbegum. Ik vind het ook altijd een beetje ordinair als iemand te kauwgemaakt kauwen is. En vandaag, we kijken natuurlijk nog even terug in de wereld, wat er allemaal uh, speelt. En uh, natuurlijk, Jerry Baudet houdt ons allemaal bezig. En afgelopen week was er een uh, docent geneest wetenschappen van de Universiteit Utrecht. En die had als grap. Maar ja, is het nou een grap of niet? Wat is dat? Hij had, deze Cornelia Hansen had zeg maar, op zijn Twitter-account gezegd... Eh, Volkert, waar ben je? En daar had hij dan wel een glimlachje achter gedaan. En oh, zijn, wat, wat is dat voor rare opmerking? Nou, heel veel mensen die hebben er natuurlijk ook op gereageerd. Want ja, hallo, een docent aan een universiteit van Utrecht... die gaat dat soort opmerkingen toch niet op internet zetten. Want dan kan wel een of ander buur rondlopen. Die denkt van, wat een goed idee... Ik ga hem ook opruimen. Net zoals uh, volgens van de Graaf met Pink for Down deed. Ja, en nu valt heel veel erover. De man is, geloof ik, ook van de universiteit afgehaald. Hij heeft zijn account ook maar opgezegd. Dat was gewoon, hij kreeg zoveel ha haatmails. Dat, dat, dat is ook weer niet goed, natuurlijk. Maar ja, zo'n opmerking. Dat, dan zie je dus, zo'n opmerking maak je wel in de kroeg, weet je wel. je denkt van, nou, zal er nog een Volkers van de Graaf opstaan die dit uh, oplost. Weet je. Maar zodra je het op internet zet, gasten, nou, is niet zo handig. Nou, weet het, je? het probleem oh. is. Uh, op het moment dat je het in. De, als, je, als ik nu iets tegen jou zeg. Uh, buiten de radio. Dan is het, en dat is niet helemaal ge, ge, um, gepast. Niet, niet, dan ja? is dat. Ah ja, dat kun je beter niet zeggen. Nee, Spreer. Terwijl als ik het op de radio zeg, dan moet je daar al veel meer over nadenken. Want het, het, uh, je voelt. In gemist kan je altijd en Je kan het ja. ja, altijd terugluisteren. en als dat nooit meer wordt. Nee. Dan komt dat wel over je Hetzelfde ja. geldt voor social media. Op het moment dat je iets online zet. Oh, en iemand pakt het op. En die verspreidt het. Dat wordt zo'n olievlek. En dan, voor je het weet, ben je, uh, ja, is het, weet iedereen het. En dan is het opeens best wel. Iedereen zegt dan opeens tegen je dat is niet gepast. Nee. Ja. ja, het is gewoon goed over nadenken. Dat, dat, dat is ook zo makkelijk. Je hebt een ding in je broekzak zitten. Je denkt van oh, ik zal ik even grapje maken, weet je wel. Tik, tik, tik, klaar. En de hele wereld zit op z'n achterste ja. gewoon. Het is gewoon echt. Nou, straks als dat ding op je hersenen wordt aangeschoven, aangesloten, wordt het echt helemaal een chaos gewoon natuurlijk. Nou goed, uh, of deze Corné Hansen nou nog een baantje heeft, weet ik niet helemaal. Uh, maar gast denk ik van uh, nou. Kom je nog wel weer aan de bak. Nou, ja, praten, ja nou hè, zo na zo'n stomme tweet ook gewoon die eigenlijk gewoon. Nou ja. En zal er echt iemand opstaan die deze actie oppakt? En nee, natuurlijk niet. Maar goed, ja toch de mogelijkheid zit. Ja, het zou kunnen. Nou, nee, ik ja. denk niet. Maar, maar ja, goed. mocht, je, mocht je, mochten we het nu toch over Utrecht hebben... Ja? ja? We moeten het toch wel even hebben over het nieuws van... Van uh... afgelopen maandag. Ja, afgelopen, ja. afgelopen maandag. Ja, ja. tragedie. Het, het is gewoon echt verschrikkelijk. Het is maf. Ik, ik werd in het begin ook nog een beetje in de weer geslingerd. Ik denk van, oh jezus, wat, wat een drama gedoe. Want het is gewoon eervraak, weet je wel. Het is wel vreselijk bij die vlachtoffers. Ook erg, ja. Dat is ook erg. Dat is ook dat je denkt, van, wat was er allemaal familie, weet je wel. En dan gaan ze nu helemaal weer als. Ons... Terroristische aanslag bestempelen, terwijl het helemaal niet duidelijk is. Nou, achteraf bleek het dus gewoon echt een terroristische aanslag zijn. Op een, ja, van een randebiel. Het is. Uh... Maar ja, ja, ik vind dat ook altijd moeilijk. Ik denk altijd. Wat ik. Niet zozeer dat het. Een, of ze nou het bestempelen als een terroristische aanslag of niet. Maar gewoon het feit dat ze al van alles gaan roepen. Om maar de ja. eerste te zijn. Ja. Om het nieuws te melden. Ja. Ja, terwijl. Daardoor krijg je zoveel stemmingmakerij. Zoveel. Ah, oh, het is terroristische aanslag. En als het geen terroristische aanslag had gepleegd. dan. oh ja, ja, nee, het is, uh, het is toch eervraak. Dus uh, ja, ja okay. Maar ook het aantal van dat meisje, in 19. ze was iets vergeten thuis. en ze ging nooit met de tram. nee, oh ja. En nu ging ze toevallig in. Uh, nou, is ze dood. Het is gewoon echt dat je denkt van. nou, dat is toch. Nee, verschrikkelijk. Ja, goed, die uh, die stilte toch. Uh, was het wel indrukwekkend. gisteren een stukje zitten kijken. En. Uh, nou, vandaag in de, in de krant eigenlijk. dat heel Nederland er wel heel nuchter op heeft gereageerd. Ja, dat weet je, echt wel, dat is wel bijzonder. Uh, wel, wanneer, wanneer zijn we daar nou echt ontzet van? Dat, uh, je wordt een beetje murm van al die aanslagen gewoon, Ik merk hem zelf je gewoon heel kritisch denk, Nou, even een tandje minderen. Eerst maar eens even afwachten wat er allemaal speelt. Ja. Maar goed, daardoor is er ook minder paniek uitge... uitge en iedereen heeft wel heel goed gereageerd. Bedoel, alle dingen gingen op slot. Ik bedoel, het had verder uitgepakt kunnen worden natuurlijk als een man nog vindt, heb hebben die ook nog uh, alle ideetjes had, maar het was meer een lone wolf, zoals we dat moeten roepen dan geloof ik, hè? Lone wolf. Lone... Een loonwolf. Lone... Lone een en eenzame... Een eenzame Gelukkig. Het maf is natuurlijk wel, in 44 jaar hebben wij geen terroristische aanslag gehad, hè? Wel, wel, wel plegingen zoals Theo van Gogh en uh, Pim Fortuyn, dat zijn ja, ook een beetje gelijkbaar. Maar je zo'n mes op, uh, op het uh, Stationsplein in Amsterdam, dat ja. heel snel ontdekken, dat vond dat ik wel was, fantastisch. Dat was ook wel weer goed. Een beetje af voor alle ja. mensen die alles in de gaten houden voor ons, ja. ook al vinden we het ook niet altijd fijn. Nee. Maar met dit soort dingen is het wel heel fijn. Ja, heel eerlijk, denk ik dat, dat als wij, als je nu alles zou weten wat de IVD de en de politie en zo oprollen, Dan voel je je niet stopt, veilig meer. Dan voel dan, je niet dan, veilig meer. Dan denk je echt van dan, dan durf je hier bij wijze van spreken niet meer over straat uh, te ja, misschien ook niet. Uh, nee, ja. Uh, en uh, ja, dus we moeten toch wel to tot, tot de conclusie ja, komen dus, dat ja, ze gewoon heel goed jou. werk doen. En, ja, ja en, maar ook blij zijn dat ze het niet naar buiten brengen. Nee, dat is um, aan, want je wordt er niet uh, vrolijker van. Je wordt er echt uh, ongerust van. Stressie. Ja, ja. Oh, yes. Ik ja. heb uh, voor ons even, om even alles los te gooien... Ja, precies. ...heb ik nu uh, de plaats van de Hotshot van ja. Karen Young. Die dame is maar 40 geworden. Het is vandaag, is haar geboortedag, en overleden aan een maagsfeer. Ja, echt knullig, hè? Nou, dat vind ik toch wel erg. Misschien wist zij wel wat er allemaal achter zat, achter, al die complottheorieën. Ja, <lacht> yes, tuurlijk. zet hem aan. Kom op, gooi je haar los en ja. Uh, dansen. Ja, jaren zeventig volgens mij. Hij was 78 of zo... Dat zou wel eens kunnen, ja. Wat ja. schat dus? Voor jouw tijd van mijn jaren 70, Karen Young en. Nee, nee, 80, was het. -80. En Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt, ben wel diverse malen uit het dak gegaan op deze plaatsen. Kan me voorstellen. Dat is een lekker nummer. Echt, dus die disco, nog een beetje de soul. hè? Ja. De soul ging over in de disco. En dan denk ik van shoot your shot. Het klinkt ook een beetje als deze plaats. Dat is dan wel shoot your shot in plaats van... Maar die is alweer qua tempo sneller, hè? Ja, en je had het ook, ook nog een keer. Uh, Donna zomer en wat was dat dan ook weer? Dat was hardstof. Allemaal wat trager, allemaal wel een beetje hetzelfde gegeven. Hadstaf, geen hadschat, maar hadstaf. Nou ja, zo alle discoclassiekers hebben we even aan u voorgesteld. Dit was natuurlijk de Jelan, de van deze week. Ja, ja, ik heb daar geen leuker. mening over, dus is het voldoende als ik boos kijk? Nee? Gast, nee? Wat vond je er niks aan dan? Ik vond het lekker gewoon. Ik hou nog nooit van die oude muziek, maar dit keer vond, uh, vond ik het een goede keuze, dames en heren. Goed, uh, die stoelbakleef lopen tegen het einde van de radio 10 tien minuten voor tien. Wij kijken nog even de wereld in. Ja, voor het eerst zijn er twee mensen die meer dan 100 miljard dollar hebben. Ja, ik heb gezien. miljard? Gidsavond. Ja, de, uh, huh? hoe heet het, de eigenaar van Amazon, uh, Jeff Bezel, uh, Bezos... En uh, Microsoft-oprichter uh, Bill Gates. Um, die uh, ja, zijn de twee rijkste ter wereld. En die hebben bijna beide een vermogen wat meer dan 100 miljard is. Het is, toch echt, is dat echt zo'n hele uh, zeg maar, woonkamer vol met geld? Bankbiljetjes dan? Zeg maar? ja. Ja, nee, nee, doe die deur maar dicht. Doe zo, nee. Dat, dan, we Zou maar ze, dicht. Zouden ze zwemmen in dat geld? Ja, er zijn echt dagen bij de 100 miljard. Ja. We hebben daar ook een naam voor. Ja? Uh, een hectomiljardair. Hectomiljardair. Ja, ja. Hecto zeg, die worden toch hopelijk nog wel ingezet... om allerlei gaten te dichten die we hier en daar hebben. Kunnen gemeenten zeg maar brieven schrijven? Nou, alsjeblieft, geef ons 100 miljoen. Je mist dat toch niet. Jezus, man. Duizend miljoen. Ik zit er gewoon over na te denken. Nou, zou ik er gelukkig van over... worden? Nee hoor, mijn leven is al gelukkig. Ja, leven is kachelijk. ik zie ja, dat het is wel mooi. M dat is m gewoon mooi. We leven wel. Nou ja, er is een man in zijn leven is ook wel heel blij... tot hij gepakt wordt straks. Want uh, hij loopt daar... is een man die loopt een flesje... en achter vrouwen aan. En uh, na een tijdje achterpochten hebben... laat hij zijn broekzak En dan showt hij dus een groene string... Huh? Ja, de man uh, is uh, tussen de 30 en uh, 40. Hij is ongeveer 1,90. Een hele grote man. Hoe? Licht, lichte huiskleur. Dus is hij dan blank of is hij dan uh, getint? Dat weet ik niet. Nee. Maar uh, hij heeft dus ook een donker petje en een donker jek aan. Al is dus de politiek. Maar het was dus uh, niet hier in de buurt. is in de log Dan moeten we helemaal daarheen om hem te zien. Dat is wel een beetje jammer. Man in de groene string. Ja. Dat doet me denken, are you being Weet je, dat <laughs> ja. doet me denken. Nou, dat, dat doet me doen... ook een beetje denken aan die ene die, uh, met, met die Met die vreselijke onderbroek. Oh, yeah. My ja. Mijn sister... Ja, ja, ja. ja. Uh, hoe heet die man ook alweer? Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij had zo'n vreselijke string aan. Dat oh. helemaal over zijn schouders had hij hem helemaal. Ja, zo'n groot ding. Dat is ja, een, een, een, een mannlijke bikini of zo. Zo ja, noem ja, je dat ook weer. Ja, ja, ja, ja wel. Nou, goed. Uh, uh, uh, ja. Afgelopen weken was natuurlijk ook weer het debat bij, uh, ja, om te kijken waar je op moest stemmen. natuurlijk. En een van de mooiste momenten was natuurlijk wel uh, dat uh, Rutte de draad kwijtraakt en om Caroline roept... En toen dacht ik mezelf, oh ja, Caroline, er zijn ook hele leuke plaatjes van gemaakt. Oh, nou, dan draaien we een eerst eens maar een beetje. Het is 1990, de IFM begon net. En dit was een grote hit, Concrete Blonde en Caroline. Binnenkort bestaat het ook ZFM 30 jaar. Is 30 jaar toch, ja? Ja, 30 jaar bestaat het bij Een paar jaar ja, geleden hè? was het ook 25 jaar. Dus wordt het, dan wordt het uit Weer 30 jaar, een feest. Weer een feestje. We gaan erheen. En, uh, nou goed, daar hebben het feestje voor, vorig jaar ook al gehad. toen ik uh, 25 jaar hier bij Zierfam een plaatje nou, dat aan het was. Dat was, enorm feest. was echt een enorm feestje. ging erachter. Echt, daar wil ik iedereen nog voor, voor bedanken. Maar dat heb ik al zo vaak gezegd. Dat weten ze nou in godsnaam wel natuurlijk. Nou goed, afgelopen week kom ik bij de kringloopwinkel. En er is niks leuker om in de kringloopwinkel te verrast worden. En ik kwam daar toch in ogen en oog te staan met een skelet. Een oh, levensgroot een skelet, echte? een echte van een, Maar een... oh, wie was die dan? Ja, dat weet ik niet. Dus ik denk, is het nou echt? Hebben ze hem echt helemaal afgepeld? Maar hij was van kunststof. Oh. Dus ik denk, van, heb je hem gekocht? Ik heb hem gekocht. Ja. Het is oh. niks leukers dan. Oh, da dan... En, en je hebt een foto gemaakt en die staat nu op je shirt. Ja, ik heb ook zo'n uh, t-shirt aan toevallig. Dat is wel heel een En uiteindelijk uh, heb ik, skelet, zeg maar, de, bij de bijrijdersstoel heb ik hem in de gordel geklikt. Oh, wat leuk. Ik had een foto gemaakt naar mijn vrouw eh, met de tekst onder. Blijf jij even zitten? Ik ben echt zo terug. En eh, uiteindelijk natuurlijk, nou, heb ik allerlei mensen foto's gestuurd. Zo van, ik ben gestopt met roken in de auto. Dat soort dingen. En, nou, ik kan zoveel ik wil grapjes van, erbij van, uitvoeren. Die gaan we even plaatsen bij ons. Dat is yeah. leuk. En ik kan je zoveel grapjes bij uitvoeren ja. met een skelet. Ja. Echt? En ik heb hem nu zeg maar in de... In je de... nieuwe buddy. Ja. Had je ook al een naaktfoto van jezelf in bed met een skelet? Dat was mijn volgende stap, dacht ja, ik zelf. Dat, ja, dat ja. is wel leuk. Volgende, ja. Ja, da, je ben je al klaar? Gad, ik weet dat ik, uh, ik... Ik kan gewoon niet stoppen. Endless love. En die, die, moet, ja. die moet je dan nou vervolgens op... Uh, hoe weet het, op uh, Van die site zetten. Ja. En dan kunnen mensen die gebruiken voor, voor reclamecampagnes en zo. Ik, uh... Ja, dus ja. je kan echt zoveel mee doen. Dat is echt heel grappig gewoon. Dus die 25 euro. hij was maar 25 euro, zeg. Ja, wat die is leuk. al goed besteed. Dus, ik wil ze uh, straks wel even zien, die foto's. Uh, vind ik leuk. Ja. ja. Geinig. Toch? Ja, ja. Zijn er nog meer berichten voordat ja, we het alweer af uh, moeten nemen? De, de Amerikaanse overheid waarschuwt voor een implanteerbare defibrillator huh? van de firma Medtronic. Uh, het is een apparaatje wat, je, wat ingebouwd is en ja, wat dus ik een, een schokgevecht Ja, ja nou, op zich hartstikke mooi. Alleen het probleem is: het apparaatje is zo. Ook, uiteraard op het moment dat ze uh, er iets aan moeten veranderen of iets. Moeten ze er oh. kunnen in, uh, moeten inpluggen? Ze, nou, inpluggen. En maar uitlezen dat, kunnen ze ook. Ja. Maar dat doen ze dus uh, met radiogolven. Uh, alleen uh, het apparaat is, uh, is slecht beveiligd, waardoor uh, ja, de communicatie met het apparaat. Uh, ja, op het moment dat jij die radiogolven kan uitzenden, ja? kun je dat apparaat aanpassen. Maar kan je ook gehackt worden? Je kan letterlijk gehackt worden. Gehackt worden. Dus oh, in principe uh, kan ik gewoon uh, nu van iemand... zijn defibrator anders instellen. Wat, of dat je uh, zegt, van, nou, laat me even een schokje, schokje geven. Dan zie je iemand naast ik pas, weet je. Wel. Ja, maar dit is wel de oplossing voor het zinloos geld op straat. Hè? Als iedereen zo'n ding heeft, dan kan zeg maar de, dan komt de, de, de, de ambulance met... natuurlijk moet er wel even een begeleider van de politie erbij. Die zegt van, oké, okay, niemand wil luisteren. Dan gaat nou de knop in. En dan valt iedereen... Met ja, maar dan schokken. gaan mensen echt hekken en dan krijg je zo'n heel voetbalstadion... dat in één keer iedereen neervalt. Ja. ja. En het zijn wel schokken dat als je die op het verkeerde moment krijgt... dat je dood bent. Oh. Echt waar? Dat gaat wel lekker op. Maar uh, we hebben overbevolking, dus huh? ja... Maar, uh, ja. Maar ja, ik, ik ga er niet aan meewerken. Ik ga er niet aan meewerken. Ik zag laatst een filmpje van, uh, mijn... Een van, uh, filmpje van uh, mijn zoon. En die zit dan in zo'n nou ja, zo clubje met jongens die allerlei rare dingen doen. Natuurlijk vuurwerk afsteken. Maar ook een van die gasten had een, een, een taser gekocht. Ja, daar was ik een mee doen. Die dan. was toch wel nieuwsgierig. Hoe voelt dat eigenlijk? En die zetten hem gewoon op zijn been. Fuck? Nou, dan dan, nou, dan, dan ga je niet. gewoon knock-out. En toen was je erbij. Heb je nee, hij had wel een beetje een zeer plekje daar op zijn been. Maar je, het viel allemaal wel mee. Ging niet knock-out? Nee, ging niet knock-out, nee. Nou ja, het is misschien nog niet echt helemaal een officiële taser. Het is gewoon zo'n ding waar, waar elektriciteit tussen twee puntjes heen en weer gaat. Ja, ja maar goed als, jij die, als, jij die, als jij die zeg maar niet op je been, maar ergens anders neerzet. Ja. Rond, zeg maar, dan is het Dan val je gewoon neer. dan, dan, dan, dan heb je van, van die dingers, in plaats van Works zet ze een taser erop. Oh, lekker dus vind ik dat nogal een stap van, van je arm en je been zo in één keer naar Ja, maar kluis. ik heb gehoord dat waren jongeren die zitten gewoon elkaar te pesten met een taser, ja. weet je wel. En denken van, ze weten we, gewoon helemaal niet wat ze aan het doen zijn. Nee, dat denk ik maar ook ja, ja je, je oh, hebt ook zwaardvechten Maar hoe, zo, dus, ja, hoe, kom je, hoe kom je aan een taser, want... Die kan je gewoon, gewoon bestellen. Ik ja, maar... was bij Saudi Bietse Bulgarije, ze lagen daar gewoon. Die kon zo eentje ja, komen, met een op de telefoon. Ja, ik kan <laughs> ze overal aan. Nou goed, ik wil mensen niet op een idee brengen, maar je kan ze overal kopen in ieder geval. Echt... Uh, dan zeg ik. Nooit meer doen hè? Precies, nooit meer doen. Doe Goed, dit was Toeba Ik uh, bedank voor uw aandacht. Tot volgende, Tot, volgende Tot volgende week. Tot volgende week. Tot zover. Het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.